Drie uur. Jon van Kam met het cnrs journaal Hoor en een mogelijke vervolging. Dat schrijft de Süddeutsche Zeitung op basis van bronnen in de top van het autoconcern. Amerika doet onderzoek naar de Schummel-software in Volkswagen auto's. Bronnen melden aan de Duitse krant dat de nieuwe topman van het concern, Matthias Muller, niet van plan is naar de VS te reizen, zolang hij niet zeker weet of ook zijn paspoort mogelijk kan worden ingenomen. Volkswagen ontkent dat en zegt dat de reis van Muller eind deze maand gewoon doorgaat.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 You're your love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 Of broken hearts, leaves are falling in the park every day.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 DFM you al, all al 25 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij can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 Marvin Gaye and get it on